4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ook een nieuwe zoekactie van burgers in de bossen bij Doorn... naar de twee vermiste broertjes heeft niets opgeleverd. De groep van zo'n 100 burgers bestond uit mensen uit de omgeving... en mensen uit onder meer Arnhem, Zwolle en Rotterdam. Het was voorlopig de laatste zoekactie bij Doorn. Het grootste deel van het bos is inmiddels uitgekamd. Gisteren zocht de politie tevergeefs in een visvijver in Geulen. Morgen wordt er verder gezocht bij Zeist. De broertjes Ruben en Julian zijn al een week spoorloos.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 In Belize, in Midden-Amerika, heeft een bouwbedrijf... een deel van een eeuwenoude Maya-tempel afgegraven. Met grijpers en bulldozers werden stenen uit een piramide losgerukt... en gebruikt om een weg te verharden. De 30 meter hoge piramide, van 2300 jaar oud... is een van de belangrijkste bouwwerken van de Maya's in Belize. Archeologen zijn geschokt, maar volgens hen... worden er vaker maya piramides plat gewalst. Niet alleen in Belize, maar ook in Guatemala en Honduras. Dan nog het weer. Vandaag op de meeste plaatsen droog. En vooral in het noorden eerst zon. Later van het zuiden uit van tijd tot tijd regen. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, en in deze nacht hebben we het over risico's, risico's nemen. En, uh, en daar praten we over met Johan. Johan te Borg, die is personal coach. En die heeft daar een, een goed verhaal bij. En die kan je helpen met advies enzovoorts. En daar hebben we zo meteen praten we ook nog met, uh, met Barbara Braams. Die weet alles over jongeren. En, uh, en hoe die omgaan met risicovol gedrag en alle gevaren die daar misschien aan kleven, misschien ook het. Het, uh, datgene wat het oplevert aan risicogedrag voor jongeren. Nou, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Maar eerst gaan we naar, uh, naar het verhaal van een Nederlander... die het risico nam om in het buitenland iets nieuws te beginnen. En uh, die Nederlander, dat is um, Edmond. Edmond, ik uh, ben je even zijn achternaam kwijt. Even kijken in mijn papier. Edmond um, Kreuk, tuurlijk. Edmond Kreuk, samen met zijn vrouw Mirjam. Ging die in uh, 2009 naar Frankrijk... Dat hebben we allemaal kunnen zien als u dat programma volgt in uh, Ik Vertrek. Met, uh, met als doel om daar een, een camping aan, ja, niet echt een camping... eigenlijk meer een, een, een huisjespark, vakantiepark te beginnen. Ze lieten alles achter in Nederland. Dat is een best een groot risico. En uh, de vraag is natuurlijk hoe dat heeft uitgepakt. Ze waren dus in 2009 in, uh, in, op televisie en het klonk toen zo. Edmond en Mirjam gaan samen het avontuur in Frankrijk aan. Hun vijf kinderen nemen ze niet mee... Ik ga het gewoon liever thuis in Nederland. Anders moet ik nog meer mensen missen. Natuurlijk gaan ze zeggen dat ik een slechte moeder ben. Dat weet ik wel zeker. Een vervallen vakantiepark moet worden omgetoverd tot sheet en chambre dood. Maar dat wordt een loodzwaar kawaii. Dus we deze graven om je nek vandaag? Nee, nee, nee, nee. Want hij rolt niet meer namelijk. Oh, een kleine lekkagegevalletje. nu even een dingetje waar je nou even niet. even op wachten. Edmond, Edmond, Edmond. Ja, ja. Maak eens wat af. Nou, als je nou even van je weg gaat, dan kan ik hier even verder. Als de eerste gasten op de stoep staan, is de verf maar nauwelijks opgedroogd. Nu is het gewoon. Het is allemaal hartstikke schoon Maar het ziet alleen nog een beetje Frans uit. Tja, het ziet er een beetje Frans uit. Met andere woorden, een beetje. nou ja. Met de Franse slag, zullen we het nou zo zeggen? <gülquen> uh, dat was vier jaar geleden, maar de vraag is natuurlijk... hoe is het nu met de familie Kreuk? Nou, rustig, want die liggen lekker te slapen. Maar gistermiddag sprak ik met Edmond... en ik vroeg hem of het inmiddels wat beter gaat met uw vakantieverblijven of dat het nog steeds zo'n bende is. Ja, dat viel uiteindelijk allemaal erg mee, hoor. De, ja, de, niks ten nadelen van, van dat soort programma's. We hebben er met veel plezier aan meegedaan... Maar ja, daar wordt, daar wordt het toch een klein beetje, daar wordt een beetje gedramatiseerd. Uh, Oké. Okay. Het is natuurlijk zo dat ze dat, dat in beeld brengen... Wat, wat ze, waar ze op een bepaald moment een, een, een rode draad in zien. Als het spannend en, wordt. Ja, als, kijk, als, bij ons is het, is het inderdaad het, het, het, het zogenaamde achterlaten van onze kinderen. Oh, wacht even, wacht even. Dat is niet waar geweest. Want jullie kinderen nou, bleven het, het in achterlaten, Nederland. achterlaten, Ik bedoel, dan echt het, het, het, het achterlaten, dat klinkt dan wat negatief. Ja. De kinderen zijn, de kinderen zijn in, in, in Nederland gebleven, maar wij zijn een samengesteld gezin. Dus we hebben wederzijds ex-partners waar de kinderen uh, met heel veel uh, plezier uh, wonen. Ja, ze hebben daar een, een, een leven opgebouwd. Ze zitten op een club, ze zitten op school, uh, ze, ze hebben vriendjes. Maar woonden ze op dat moment al bij jullie partners of ook gedeeltelijk bij jullie? Uh, nee, op, de, de jongste dochter van, van Mirjam, Lisa, die woonde bij ons. Uh, dus die, die, voor het haar was en ook de overgang het grootst en dat... Uh, ja. Vandaar dat zij ook wat vaker in beeld is uh, met van ja, wat vind je er nou van? Dat je moeder... ja, want zij gaf zelf aan, ik wil in Nederland blijven. Ja, ja. ja. ja die was, uh, moet ik even snel rekenen, geloof ik 15 of zo. Maar die, ja, die had dan, ja die zat op de middelbare school. Uh, en dan ja. nou, krijg je dat heel moeilijk mee, uh, zeker naar de streek waar wij uh, zijn, uh, zijn neergedaald. Uh... Wat zie je de kinderen nu nog vaak? Ja, ja, ja niet zo vaak als dat we al allebei hopen. Uh, maar we hebben veel uh, en goed contact met ze via. De moderne media, de sociale media. daar uh, En ze komen een paar keer per jaar komen ze deze kant op. Alle, alle kinderen komen in de zomer deze kant op. Even logeren. Twee weken of een week. En uh, ze komen dan ja. deels op eigen gelegenheid of met het vliegtuig. En, uh, Want dus tot, uh, um, even voor mijn beeld, waar zitten jullie eigenlijk precies in Frankrijk? De, de Alvernie, dat is een beetje de middelste regio van Frankrijk. En daar zitten wij in het bovenste departement. Het departement heet de Allier. Mm -hmm. En dat is echt een beetje het groene hart van Frankrijk, wordt het ook genoemd. Omdat het een heel natuurrijke omgeving is, veel bos. Jullie hebben daar nu uh, Giets en Chambredot. Dan denk ik ja. gelijk. Uh, had ik maar uh, beter Frans geleerd. Wat, wat het zijn dat <laughs> precies? Ja, dat is, dat, je moet het. Uh, Giets, dat is het Frans woord voor vakantiehuis. En Chambredot, dat is uh, een, een, een, een duur woord voor uh, bed en breakfast. En loopt dat lekker? Nou. Ja, de crisis heeft ook in de toeristische sector natuurlijk wel een beetje uh, zijn sporen nagelaten. Ah, de en, crisis. De die heeft het weer gedaan. Nou ja, uh, een derde van de Nederlanders die blijft uh, waarschijnlijk uh, met deze zomervakantie thuis. Dus ja, daar, daar kun je natuurlijk tegenop accepteren totdat je, totdat je blauw oh. aanloopt. Uh, maar dan uh, merken wij dat wel. En in de aanloop naar het vakantieseizoen hebben we ook... Uh, aanmerkelijk minder aanvragen dan, dan voorgaande jaren. 2009 zijn jullie vertrokken. Waarom hebben jullie eigenlijk destijds die stap genomen om helemaal naar Frankrijk te verhuizen? Ja, de, de precieze aanleiding dus ja, gewoon omdat we het leuk vinden. Maar we, en een aantal jaren voordat, ik, voordat we naar Frankrijk gingen, heb ik een tijdje nooit gewoon thuis gezeten. En uh, dan met veel te veel vrije tijd... Uh, kom je op, op gekke ideeën? Een, ja, dan kom je op gekke <laughs> ideeën. En je kijkt dus naar het Roerom. Uh, er waren ook wat van die Engelse programma's. Uh, ik vertrek kwam toen ook een beetje op. Ah, ja. Dus toen dacht ik van, hé, hey, dat is ook leuk. Dat lijkt me ook wel wat. En, uh, Want mensen maken al, maken de mensen maken allemaal zwaar ellendige dingen mee. Dat lijkt me ook wel wat. Uh, ja, nou kijk... Uh, de, de, de mensen die dan de, naar, naar, naar een ander land emigreren of dat ze daar nou werken gaan uh, in, de, in de toeristische sector of uh, een, een ander bedrijf opzetten, die doen dat... Met een bepaald idee om daar gewoon uh, van te kunnen leven. En uh, ja. het ietsje makkelijker te hebben uh, gewoon qua leven. Hè? Niet zozeer qua mm -hmm. inkomen, want de, uh, rijk worden doen we er niet van. Nee. Maar gewoon omdat het, omdat het een andere sfeer is. Uh, je ontvangt uh, in ons geval de mensen in een vakantiestemming. Dus dat is veel leuker. Maar ik krijg altijd de indruk dat iedereen dat altijd zo zwaar onderschat. Dat het gewoon keihard werken is. Is dat, is dat in jullie geval ook zo geweest? Heb je het onderschat? Ja, Ja, absoluut. Uh, zozeer in de periode dat we al gasten ontvangen, maar wel in al die maanden daaromheen. Ja. Uh, dan is het zwaar, uh, zo, uh, om, omdat je dan minder uh, of geen inkomsten hebt. Maar vast, dat is mentaal dat, zwaar. Dat is, en dat is maar natuurlijk uh, voornamelijk als je toch met de billen samengeknepen zit en af en toe uh, ja. Ja, wel, uh, wel, uh, wel uh, bang bent dat je de winter niet doorkomt. En die duurt ja, vrij lang. Uh, uh, ja. dus dat, dat is een risico wat je, wat je natuurlijk... Uh, dat je, dat je daar aan het, eind van die, uh, aan het eind van je portemonnee te veel maanden ja, over hebt. Ja. Hey, en, maar als je dat dan ziet, hè, die, die tv-programma's van ik vertrek en dan denk je, hey, dat wil ik ook. Denk je dan iets van uh, al die problemen die die mensen hebben en alles wat zij onderschatten, dat gaat mij niet overkomen? Ja, een aantal dingen natuurlijk. Heb je die, uh, kun, kun je daar uh, met enige naïviteit, kijk je daar wel een beetje naar. van, ja, ja oh. Maar ook ik heb lekkages gehad waar, uh, waar de camera dan bovenop zit en dat ja. is natuurlijk geweldig. Ook wij hebben problemen gehad met, met, met, met, met officiële instanties en dat je inderdaad moeilijker uit je woorden kunt komen. Uh, dus die, die stap die wij genomen hebben, die hadden we wellicht ook wat wel beter kunnen voorbereiden, waardoor je het risico een klein beetje indekt. Dat je dan toch van tevoren uh, meer dingen uh, had moeten of uh, had, eigenlijk had willen voorbereiden, waardoor je er uh, wat makkelijker in die beginfase doorheen rolt. Zit er niet nog het veel grotere risico in dat het gewoon totaal mislukt? Nou, totaal mislukt, dat ho dat, uh, ik hoop van harte van niet. Wij maken er <laughs> ons altijd sterk voor dat het, uh, dat het gewoon uh, uiteindelijk gaat lukken. Uh, Oké, okay, maar twee... dat is nog lang niet zeker, zeg maar. Je nee, zit nog altijd nee, in, in moeizame sferen. Ja, absoluut. absoluut. Ik, uh, daar ben ik ook uh, helemaal niet geheimzinnig over. Dat het, uh, dat het dit jaar, uh, zeker dit jaar, zwaar wordt. Elke keer een klein beetje blijft er erover. En uh, omdat we heel veel, omdat we eigenlijk alles zelf doen... En met uh, redelijk uh, eenvoudige materialen en uh, toch een heleboel creativiteit uh, toch iets leuks weten te maken. Uh, kunnen we elke keer wel weer een beetje verder. Dus uh, dat, wat dat er gaat moet je daar ook wel een beetje flexibel zijn uh, in, in, als je zoiets als dit gaat beginnen. Ja. En uh, Erg creatief en erg handig. Waardoor je dus uh, je, je, je kosten zo laag mogelijk weet te houden. Ja, destijds ging jullie dus dat enorme risico aan. Uh, ja. Er had van alles kunnen gebeuren. Het, het had allemaal kunnen mislukken. Ja. Um, zijn er toen of in de loop van de tijd ook risico's geweest die je hebt genomen... waarvan je achteraf denkt, had ik het maar niet gedaan? Dat, dat valt gelukkig reuze mee. Ik heb, uh, we hebben geen uh, dure auto gekocht of een quad of uh, nee. een graafmachine of wat dan ook. Weet je wel. Dat, uh, dan maar even met de hand of zo, maar... Uh, Nee, dat, dat soort dingen, dat, daar zijn we altijd wel een beetje alert op. Ja, hey, en uh, zou je het andere mensen aanraden, als die vergelijkbare plannen hebben, om, uh, dit, om het risico ja, te ja. nemen? Ja, toch wel. We krijgen regelmatig mensen over de vloer, die liepen ook, of lopen ook rond met het plan. En uh, zijn er erg enthousiast over, willen graag weten hoe wij dat hebben gedaan en uh, wat er allemaal bij komt kijken. En Sommigen die blijven daar dan, uh, maar, uh, blijven zich naar voorbereiden en bekijken en bedenken en... We hebben een, een ander stel over de vloer gehad. Die hadden al tachtig uh, accommodaties bekeken. Ja. Hè, wat ze eventueel hadden willen kopen. En, en steeds viel dat eraf. Omdat dit aan deurde, En dat klopte niet. En dat was niet in orde. En ja, die mensen die blijven daar dan maar een beetje... Uh, dus ja, eigenlijk is jouw advies... Uh, neem vooral wel af en toe een keer risico. Want anders wordt het nooit ja, wat. Ja, ik zou dat toch doen. Uh, als, je, als je de gelegenheid en de financiële middelen hebt... Om, uh, om toch... Uh, Zeker een paar jaar te overleven zonder dat er echt uh, veel geld binnenkomt. Uh, hmm. Als je die mogelijkheid hebt en je loopt al echt uh, rond met dat soort plannen... dan moet je het gewoon, je het gewoon proberen. Dat, uh, niet geschoten is altijd mis. En sommige mensen blijven er maar alleen maar, alleen maar hopen. En, uh, en dat wordt dan niks. Dat wat uh, mislukt dan. En toen sloeg de hond aan. En toen sloeg de hond aan, ja. Dan loopt er iemand voorbij. Dus, uh, uh, misschien gasten? Wat? Nee, nee. Dan nee. Oh. Ja, ik De buurman nog iets, eerlijk. Goed zo. Ja, de nou. buurman inderdaad. Edmond, ik wens je een, een heel goed zomerseizoen met veel gasten en mooie nou, inkomsten. Dank je wel voor, voor de mogelijkheid om, het, om een verhaal te mogen doen. Goed zo, en bedankt voor je verhaal. Succes met je programma. Hi. Edmond Kreuk was dat dus, vanuit Frankrijk, de Auvergne, het groene hart van Frankrijk. Je zit daar met zijn vakantiewoningen. En nou ja, dat gaat dus, ja, ondanks de crisis, redelijk goed allemaal. Um, maar hij komt dus regelmatig mensen tegen die ook zo'n avontuur willen aangaan. Ja. En dat geldt over mensen die al tachtig kansen hebben laten schieten. Omdat er omdat toch telkens weer iets niet helemaal... Uh... Ja, dan, mensen, ja. mensen hebben vaak de neiging om inderdaad te wachten tot alle omstandigheden perfect zijn. En uh, zoals uh, wat Edmond eigenlijk uit, uit zijn verhaal naar voren komt... is de situatie is nooit perfect. Er gaan altijd dingen mis. Ja. Maar het is uiteindelijk, hoe ga je daarmee om? Dus je moet niet wachten op het perfecte moment of het perfecte plaatje... maar je moet toch ergens een risico durven nemen dan? Zeker, zeker, ja. want de situatie is, is nooit perfect. Maar hoe kun je nou inschatten, bijvoorbeeld dus als je, als je zo'n zo plan hebt, ja. uh, zo'n ik vertrekachtig plan, ja. hoe, nou ja, hoe neem je dat, dat risico dan verantwoord? Hoe je dat risico verantwoord neemt. Nou, het, het, het is belangrijk om voor jezelf te inventariseren welke risico's er zijn. En wat je jezelf af moet vragen van als het uh, ondenkbare zeg maar, misgaat. Hoeveel kans heb ik nog om daarvan te herstellen? Dus nou. uh, als je zelf al je financiële middelen inzet. Uh, sommige mensen kunnen daardoor gewoon te zeggen: van nou, als het helemaal misgaat. dan uh, ga ik desnoods uh, weer helemaal opnieuw beginnen. of met, uh, met een achterstand. Maar voor andere mensen is het dus zo. Die willen altijd een bepaalde reserve achter de hand hebben. En nou. die reserve mag je dan nog gewoon nooit inzetten. Ja, dus, dus dan, dan spreek je met jezelf af: uh, dit is het maximale wat ik erin investeer. Ja, als het dan niet lukt, dan is het maar niet gelukt. Dan is het niet gelukt. Maar ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan op een puntje bij het paaltje, je leeft je droom. En je ziet die 10.000 euro op je spaarrekening staan. Ja. Je moet echt investeren in het huisje om het redabel ja. te krijgen. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk inderdaad altijd een, een, een, een, een valkuil die er kan zijn. Maar ik zeg een valkuil, dat is misschien ook weer een kans. Ik heb uh, recentelijk uh, de film Wie Boort de Soer gezien. Uh, ah, ja. En daar speelt uh, Matt Damon in. Uh, Prachtige film. En ja. daar zit ook een moment in dat hij eigenlijk zijn hele kapitaal inzet. En op het moment dat het kapitaal ook op is, blijkt gewoon dat, uh, dat de oplossing op dat moment plaatsvindt. Ja, maar dat is natuurlijk een film. En ja, dat is een film, absoluut. Maar ja. dat is een waar gebeurt verhaal. Ja, ja, ja, gebaseerd op... Nou ja, de hoofdrolspeler die, die koopt een, een, een dierentuin... die, nou ja, laten we zeggen, ook aardig bouwvallig is. Ja, niet gehinderd door totaal geen verstand van dieren, zeg maar. Precies, inderdaad. Uh, en, en, maar, uh, nou ja, geleid door het instinct van dochterlief, geloof ik... die het uh, wel geweldig vindt daar... En nou goed, dat komt dus allemaal daar dan uiteindelijk goed. Maar dat had even goed mis kunnen lopen. Dat toch? had absoluut even goed mis kunnen lopen. En ja. uh, Dan is het voor jezelf bepalen. Van, kan ik mijn verlies nemen? Ja, ja of nee? Ja. Kan ik er op tijd uitstappen eigenlijk? Kan ik er op tijd uitstappen, ja. ja. Maar voor, voor iedereen ligt die grens op een, op een ander moment. Want er zijn ook mensen die kunnen gewoon zoveel risico's nemen. Dat ze zelfs het aan zouden kunnen. Als er bijvoorbeeld een faillissement uit naar voren komt. Ja. Oké. Okay. Um, Zometeen meer over risico's. We willen uw verhalen ook horen over risico nemen en, uh, de, de, de, de, uh, en hoe dat dan uitpakt. Of u uh, van die risico's, uh, of u daarmee verder bent gekomen. Heeft u een risico genomen en nee, heeft u daar nog elke dag uh, spijt van? Dat kan natuurlijk ook. Omdat het totaal verkeerd is uitgepakt. We zijn op zoek naar dat soort verhalen. U kunt bellen op 0800 1121. U kunt ook bellen met uw vraag. Uh, Johan kan u eventueel advies geven van hoe je in je eigen situatie uh, een verantwoord risico kunt nemen. Welke belangen spelen welke dingen moet je tegen elkaar afwegen. Kan allemaal vannacht live in de nacht. 0801121. Maar eerst gaan we naar Amber Arcades, want die hebben nog veel meer moois. Bijvoorbeeld, Anne Lot, wat heb je nu voor ons? Uh, we gaan nu uh, WWW spelen. De, ja. de w van Willem, vier keer? Ja, ja, precies. <upstairs> want het is even voor duidelijk niet drie keer www, dus het heeft niks met internet te maken. Nee, nee het gaat echt over Willem, Alexander. Ja, oh, echt? Ja. Serieus? Ja. Oh, lachen. Ik denk, ik maak een grap. Want het is toch echt waar ook. Het <that's> <smart tous Ces> is jullie grap eigenlijk al, sorry. Goed, ja, laten we maar gewoon gaan luisteren dan. En, euh, ik zou zeggen, maistijd schakelt u ook even in. Misschien moet de RVD hem even wakker bellen, want ik denk dat, heeft hij hem al gehoord? Hebben jullie hem al ergens gespeeld op een festival of iets dergelijks? Oh. Uh, ja, ja. Yeah. Oké, okay, dus hij heeft hem al kunnen horen ergens uh, anoniem in het publiek. Ja. Yeah. Oké, okay, nou, ik zou zeggen, uh, take it away. WWW van Amber Arcade. Hello. Yes. Oh, kijk. Had ik dit nog even willen doen? Kijk. Speciaal uh, provided bij Johan Klotje via de Twitter. Dankjewel, Johan. Mm. Dit is een, een beter applaus, toch? Een lot. Prachtig. Het is wel echt groot applaus dat ze verdienen. Ja, daarom. Zeker. Dankjewel, Johan. Zo gaat André-Johan dus. Maar goed, dat, is, uh, dat speelt zich allemaal af via Twitter. Daar kan je trouwens ook reageren en meepraten met dit programma. Uh, hashtag dit is de nacht. En daar kun je dan op die manier ook uh, je verhalen uh, delen over um, risico's nemen. Verantwoord risico's nemen of juist onverantwoord. Hoe is het uitgepakt enzovoorts. Bellen kan ook 0800 112 en dan kom je naar de uitzending. En we hebben een beller. Goedienacht. Hallo. Uh, ben jij dit al, Barbara? Ja, ik ben het al. Ik, ik ga zo meteen naar jou toe. Ik, maar we hebben nog een, een beller die met een verhaal over risico's nemen belt, volgens mij, toch? Maar die hoor ik niet. 0646, zie ik in mijn scherm. Maar u hoort mij niet? Nou, kennelijk gaat daar iets mis met de lijn. Daar hoor ik een geluidje. Nee, gaat niet goed komen, helaas. Um, nou, Barbara, dan maar naar jou. Oké. Okay, Want uh, jij uh, doet onderzoek naar. Uh, Jongeren een risico nemen. Ja, dat klopt. Daar weet jij alles van. Ja. Uh, hartstikke goed. Goed dat je er bent. Want daar willen we het ook eens over gaan hebben. Uh, jongeren doen het namelijk veel makkelijker hè, dan volwassenen. Risico's nemen. Ja, ja, jongeren hebben de neiging om uh, meer risico's te nemen dan uh, kinderen of uh, volwassenen. Ja. Dat zie je uh, terug in het lab, maar ook uh, bijvoorbeeld in uh, situaties in het normale leven. Zoals uh, bijvoorbeeld autorijden. Jongeren toch meer ongelukken maken en uh, Voornamelijk omdat ze meer risico's nemen, dus omdat ze startrijden of omdat ze ja, toch met een biertje op uh, achter het stuur kruipen. Terwijl ze wel weten dat het niet zo handig is. Ja, dat, dat, dat klinkt dan allemaal gelijk uh, gevaarlijk en nietstandig uh, en uh, dom enzovoort. Maar um, uh, ja, is, is dat het enige wat er te zeggen is over uh, risicogedrag onder jongeren? Nee, zeker niet. Nee. Als je het hebt over risicogedrag is het natuurlijk wel uh, ja, gevaarlijke consequenties. Dat is wel het eerste waar je aan denkt. Um, maar jongeren moeten zich ook losmaken van hun ouders. En dat, dat doen ze ook. Uh, nou, het is echt een, een best wel spannende situatie om uh, vanuit je veilige je omgeving uh, de wereld te verkennen. Um, en ze moeten daar ook risico's bij nemen. En ja, het is eigenlijk wel goed dat ze dat doen ja. om, uh, om de wereld te verkennen. Je kunt niet altijd bij je ouders op de bank blijven zitten. Nee. Uh, ja, dus er zijn uh, positieve kanten aan. En voor de meeste jongeren gaat het ook helemaal goed en uh, nemen ze niet te veel risico's. Uh, maar ja, op het moment dat je wel te veel risico neemt, kan het voor gevaarlijke situaties zorgen. Dus je zegt risicogedrag is nodig om je, je eigen pad te kiezen, je los te maken van je, van je ouderlijk nest? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay. want het is natuurlijk bekend gegeven, hè? pubers experimenteren. Uh -huh. um, dus dat heeft dus allemaal een functie. Maar, maar hoe, want de vraag is natuurlijk, hoe, hoe ga je dan mee om, bijvoorbeeld als opvoeder? Want opvoeders, Johan noemde het er straks al, um, die hebben de neiging om ons vooral te wijzen, ons uh, kinderen te wijzen op de gevaren. Doe dat nou niet, jongen? En zo, hè Johan, toch? Zeker, zeker. En dat begint al in de vroege jaren. En, en dat, dat belemmert jongeren en kinderen misschien wel in hun, in hun ontwikkeling, Barbara, of niet? Ja, ik vind het moeilijk om, uh, om echt een advies te geven over hoe je kinderen moet opvoeden. Uh, ik ben ook geen, uh, geen pedagoog, we doen hersenonderzoek, wat uh, vaak onderzoek is bij grotere groepen. Ja. Uh, dus ja, om daar direct een advies over te geven, uh, dat vind ik lastig. Okay. Dat, we wel, dat we wel vanuit hersenonderzoek kunnen zeggen of vanuit onderzoek bij, uh, bij adolescenten is dat ze vaak de risico's wel goed kunnen redeneren. En ze snappen wel wat risico is. Maar mm -hmm. op het moment dat ze uh, in een situatie zitten... waarbij ze een beloning kunnen krijgen... of uh, waarbij het een spannende situatie is... of een situatie bij vrienden... dan denken ze niet altijd rationeel na en, en doen ze het gewoon. Ja, want je, je noemt het altijd beloningsgebied in de hersenen. Mm -hmm. uh, dan kom je echt in, in, bij de kern van jullie onderzoek. Uh, ja. Want daar is iets bijzonders mee aan de hand, hè, bij jongeren? Ja, klopt. Uh, het zit heel diep in de hersen. Er zit een gebied wat actief wordt bij beloningen. Dus bijvoorbeeld als je chocola eet uh, uh, of een leuke plaatjes ziet of wat dan ook. Maar ook uh, als je bijvoorbeeld in een sociale groep geaccepteerd wordt, dat soort dingen. En dat gebied is bij jongeren overactief op het moment dat ze een beloning krijgen. En dat kan een geldbeloning zijn, maar het kan ook een sociale beloning zijn, zoals geaccepteerd worden. Maar gaat het eigenlijk in alle gevallen om korte termijn uh, uh, dingen? Dus uh, ik doe nu iets en ik krijg meteen een beloning? Ja, over het algemeen gaat het wel over, over korte termijn dingen. Ja. Ja. Ja. En ja, in de heat of the moment beslissingen nemen. Ja. Dat zou ik wel zeggen. Ja. Jij zegt dat is actiever, dus dat, dat ik kan me dat speelt dan een rol in dat ze sneller dat risico nemen, omdat ze dan die beloning uh, krijgen. Maar je, je zegt dat dus ze kunnen op zich best die risico's inschatten. Ja. Nou heb ik ook wel eens um, begrepen dat de, de, de. Dan gaan we even heel diep in de materie. De, de prefrontale hersenkwap, heet het niet zo? Ja, dat, dat die frontale. zich pas in de loop van de tijd ontwikkelt. En dat, daar de, de, dat je daarmee pas echt overzicht, uh, risico's inschatten. Dat dat daar, daar allemaal in ontwikkeld wordt. En dat je het eigenlijk pas in je late tiende jaar, begin twintig, pas helemaal hebt ontwikkeld. Ja, klopt. De uh, prefrontale cortex is een van de. Nou ja, wij noemen het evolutionaire. Uh, ...hogere gebieden of jongere gebieden. Ja. Um, en die is bij de mens heel goed ontwikkeld. En dat is een van de gebieden waar bijvoorbeeld... Uh, uh, ...verantwoordelijk is voor inhibitie of uh, dingen als werkgeheugen. Uh, dus het, het remmen van je gedrag of, of nadenken over je eigen gedrag. Ja. En uh, vanuit uh, structurele hersenstudies weten we dat dat gebied nog heel laat... Uh, ja, ...nog doorontwikkeld. Eigenlijk tot ongeveer uh, ja, in de 25 ste jaar zoiets uh, ontwikkelt dat gebied zich nog. Ja. Um, en wat je inderdaad aangaf, uh, bij jongeren zijn die gebieden, die emotionele gebieden, zijn heel erg actief. Terwijl die prefrontale gebieden, juist waar die, waar die remming zit, uh, ja, die zijn nog niet helemaal ontwikkeld en nog niet helemaal uh, ja, volledig actief. Of, ja, er is eigenlijk ja. een soort van, van disbalans. Um, en die zorgt ervoor dat jongeren dus meer risico's nemen. Dus de motor is er eigenlijk wel, maar de rem die werkt eigenlijk niet zo goed. En dus moeten wij, wij, want ik ben inmiddels ook al een vader... nog weliswaar niet van een puber, maar wel van uh, twee dochters... Uh, wij als ouders moeten dan die rem zijn, toch? Ja, dat zeggen ze wel. Dus ik vind het moeilijk om dat om daar ooit over te geven. <laughs> Wat vind jij Johan? Hoe, hoe, want dat, dat natuurlijk ook, daar zit, het. Het zit uh, dus ook een risico in. Hoe, in hoeverre laat je, je kinderen los? En moeten ze zich ontwikkelen? Moeten ze vooral uh, Tuurlijk, al die, ouders, die risico's uh, dat... aangaan? Natuurlijk hebben ouders natuurlijk de taak om, om, om uh, hun kinderen hun kroos te beschermen van, uh, van al te grote risico's. Dus het heeft zeker een functie om je kinderen te wijzen op de gevaren. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om, om gewoon uh, te accepteren dat er fases in het, in, in het leven zijn. Dat uh, kinderen zelf iets door moeten maken en iets zelf moeten leren. En dit is misschien ook zo'n uh, zo moment. Oké, okay, ja. Ik ga intussen tussen eventjes uh, naar de luisteraars toe zeggen... ik merk dat de mensen bellen en dat ze weer ophangen... omdat ik ben helaas technisch gezien niet in staat om u even te woord te staan... en voor ik u in de uitzending haal. Dus uh, blijf bellen en uh, ik zet u dan in de wacht en dan komt u vanzelf aan de beurt. Dat even voor de luisteraars. Um, ja, dus uh, uh, jongeren hebben het nodig om, om, uh, om die risico's te lopen... om dingen te leren enzovoorts... Um, heb jij wel eens, Johan, zo'n jongen over de vloer gehad? Um, ja, ik heb, ik heb zeker uh, wel van deze jongeren over de vloer gehad. En uh, ik, ik heb uh, ook jongeren gecoacht die, die wel studieproblemen hadden. En dan uh, kwam het vooral bijvoorbeeld op, op, op uitstelgedrag uh, terecht. En daarbij zie je ook dat, dat de jongeren dan inderdaad door hun, hun uh, ja, korte bevrediging... snel geneigd zijn om dingen te doen wat, wat ze heel erg leuk vinden om te doen. Uh, denk bijvoorbeeld computerspelletjes spelen en dergelijke. En daar kunnen ze dan helemaal in omgaan, opgaan. En vergeten dat inderdaad de lange termijn doelen, dus bijvoorbeeld het, het halen van je studie... Uh, ja, dat misschien op sommige momenten even voorrang zou moeten gaan. En dat ligt dan inderdaad waarschijnlijk omdat dat in de hersengebieden geregeld is... die nog niet ja. zo ver ontwikkeld is. ja. En dus heb je ouders nodig die zeggen van uh, wanneer ga je je huiswerk maken... Of uh, nu ga je eerst je huis maken, daarna mag je een uurtje computeren enzovoort. Ja, absoluut, absoluut. En ik geloof ja. dat er op veel uh, gameconsoles bijvoorbeeld ook een mogelijkheid zit... Om een, uh, om een tijdslimiet in te stellen. Dus dat kan ook helpen. Ja. Ja, ja. Um, maar ik neem aan als jongeren bij jou langskomen... dat vaak de ouders het initiatief uh, nemen. Uh, ja, dan uh, zie je vaak dat de ouders het initiatief nemen. En bij de intake uh, zitten ook uh, vader of moeder of alle twee zitten ze erbij. En uh, het is wel mijn werkwijze dat ik alleen met de jongeren werk... om, om ja. een uh, vertrouwde situatie te, te creëren. En, en, en op het moment dat ze aankloppen, is het denk ik al aardig uit de hand aan het lopen. Want je vraagt niet zomaar hulp. Heb je het dan over verslavingen en dat soort dingen? Um, ja, daar kom je nog niet in de verslaving terecht. Dat ze echt zeg maar, de hulpverlening in moeten. Dus het zijn nog controleerbare verslavingen. Maar het zijn inderdaad wel gedra gedra gedragingen die jongeren dan hebben. Die ja, hun, hun functioneren gewoon echt blokkeren. Want het risico natuurlijk van zo'n zo overactief beloningsgebied is allerlei verslavingen. Toch Barbara? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel iets waar je aan, aan zou kunnen denken. Ja. En uh, wat Johan net zei van uh, beloning op de korte termijn en de lange termijn. Uh, en hoe dat samenhangt met de hersengebieden. hebben we ook een onderzoek naar gedaan. En dan blijkt inderdaad dat jongeren uh, eerder kiezen voor een uh, beloning nu. En dat dat samenhangt met hoe die emotie. Uh, hoe die. Uh, ja, de connectiviteit is met, uh, met die prefrontale gebieden. En hoe slechter het ja. Blijft, ja. hoe eerder ze. Uh, ...voor de kleine ja, beloning nu gaan. Ja, oké. Okay. We gaan even naar een, een beller, een luisteraar. Goeiedag, zegt u het maar. Zeker. Ja, u ben bent aan de beurt? beurt? Ja, ja, zeker. Met wie heb ik het genoegen? Ik heb het risico genomen... ...af vanaf 16 jaar verkeerde mannen aan te treffen. En hoe is de naam? Mevrouw Minten. Mevrouw Minten, ah. Ja. Uit U Ja, uit Alte. Ik, ik sprak u eerder over examens. Maar nu belt u dus over risico's. U zegt, u zegt ik heb verkeerde mannen aangetrokken. Aha. Ja, ik heb uh, geen vertrouwen meer aan mannen. Ik heb vanaf mijn zesde al die verkeerde mannen getroffen. Ja, in, in die... In dus, hè, waar we het net over hadden, die, die tijd dat je jong bent... en dat je risico's neemt. en Misschien wel eens onverantwoorde risico's daarin. Maar ja, daarin nee, maar heb je dus risico's? Namelijk zo, ik heb een boek geschreven over mijn leven... Oh. ik ben arm geworden en ik ben nu nog arm. Omdat de mannen binden die me de boel afgepakt hebben, het geld. Ja. En, en dus heb je nu niet meer het vertrouwen om je ooit nog aan een man te binden? Ja. Of wel? Ik heb een relatie uh, vergeten. Die slaapt me niet. Ik ben vanaf mijn jeugd helemaal uh, in elkaar geslagen. Ook door mijn eigen vader. Oké, okay, dus dat zit al veel uh, van veel langer dat terug. Ik zit al veel langer in mijn lichaam en daarom slaap ik nou niet. Omdat hm. je je borderline hebt. Nou. En, en, en daar uh, moet, moet ik me allemaal voor werken. Maar zijn er, zijn er dingen die je, zoals je, je leven nu voorstelt, waarvan je zegt: Ik neem je geen genoegen mee, ik, dit is mijn droom, dit zou ik nou, willen, maar ik dat durf ik niet aan? Nee, neem geen genoegen mee, want de politiek uh, die kan ik ook aanpakken. Ja. Uh, ik schrijf veel, ik, uh, ik reken uh, uh, uh, mij uh, na als het in de winkel te duur is. Ja. Uh, ik, uh, ik vind de regering uh, op het moment hopeloos. Ja, maar we gaan het even niet over de regering hebben. We gaan het hebben over risico's nemen in het leven. Ja, risico's, zijn, risico's, zijn er risico's die je, die je want met, met mannen dat is allemaal wat verkeerd uitgepakt. Maar waarvan je nu zegt, daar zou ik wel uh, advies over willen van Johan? Ja. Vertel? Gewoon uh, de mannen die liegen aanpakken. Uh, en het geld uh, waar je uh, voor gewerkt hebt, uh, dat ik dat uh, terugkrijg. Ja. Ik heb ze namelijk in een uh, sch dingen gezeten, de Statsbank. Ja. Maar die hebben mij de boelen uh, afgepakt, het geld. Maar goed, dan, dan leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor je leven, leg je midden of meer bij de overheid neer, of bij allerlei mensen die je zouden moeten helpen, toch? Ja, uh, ik heb wel met, met doen, Mijn moeder is in 94 negen en die uh, heb ik een uh, aan van de ze dus lag in coma en we uh, aan het praten geweest met haar en die zegt tegen mij, en ook, no, ga ik knokken. En ja. In 2009, hij werd ziekenhuis en, en dat uh, ik, was ik bij de dood geweest ja. en ik ja. en ik zit nog met u te praten. Ja. Het is gewoon godswonder wat ik heb. Hmm. Ja. Johan? Ja, het is een, een heel heftig verhaal natuurlijk, uh, uh, wat je vertelt. Als, als jij zegt van, uh, ik, ik kies steeds uh, de verkeerde man uit. Uh, hoe komt dat volgens jou? Ja, ik, heb, eh, ik heb gewoon de, de mannen die liegen, mij uh, geven en lichamelijk in elkaar... Heb ik kan niet het woord staan nu. Maar blijf ik... En, en, en, en, en dat is juist dat alle instanties helemaal niet meewerken. Oké, okay, maar, maar welke verantwoording hebben die instanties in, in jouw contact met die mannen? Uh, het, het is gewoon dat ik uh, bij de schuldzending heb binnenwezen. En daar is fraude gepleegd. Oké, okay. oké. Okay. En wat, wat, wat ik... Uh, zelf denk dat het heel belangrijk is. Ik begrijp dat je in een, in een hele heftige situatie is. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ook bijvoorbeeld uh, rond je keuzes, rond mannen, om uh, te ervaren dat je zelf verantwoordelijk bent voor, uh, voor wat je doet in het leven. Dus, ja, maar op... dat, weet, dat weet ik wel. Maar als je van hoe jeugd uh, mishandeld bent, hmm. dan heb je vertrouwen meer in, in mannen. Uh, en dan, uh, ze beloven je vrouw bergen, maar er komt niet van terecht. Juist, juist. Ja, als je in je, in je jeugd uh, inderdaad mishandeld bent, dat, dat drukt natuurlijk een, een stempel op je. Dat begrijp ik. Ik heb echt moeten vechten voor mijn leven. Juist. En dat je hebt moeten vechten, heb je, heb je nu wel het gevoel dat je iets overwonnen hebt? Uh, jawel, ik heb uh, genoeg mensen achter me staan. Ik heb een heleboel verloren, maar ik heb ook nog goede mensen achter me staan. Heel mooi, heel mooi. Oké. Okay richt je met name op die mensen die nog steeds achter je staan. En je vertelt ook dat je dat je, dat je kan schrijven. Richt je op wat je kan. Oh, jawel, je maar door Juist, niet opgeven. Goed zo. Ik geef niks op. Heel oh, mooi. Mevrouw Minter uit Aalten. Heel veel sterkte ermee. En ja, geef de moed goed. niet op. Zo is het. Veel sterkte. Bedankt, Bedankt voor het bellen. Goeienacht. Doei. Ja, dat was, weer, was maar weer een verhaal. Ja, dat was, en risico's uh, nemen met mensen, dat is dat is wel een terugkerend ding hè. Dat is misschien wel het grootste risico wat we voor moeten nemen, met mensen. Het uh, risico inderdaad, met je sociale contacten, dat, dat, dat is een punt wat bij heel veel mensen naar voren komt. Zeker. Ja. Ja. Um, heb je er zelf ook ervaring mee of, of anderszins met de risico's nemen? Uh, risico's nemen met mensen, ja. uh, Omgekeerd aan het verhaal van wat we, wat we net van de, van de Beller net horen... Hè, ervaar ik zelf gewoon dat ik zelf echt verantwoordelijk ben voor, voor mijn sociale relaties. Dus uh, ik probeer alleen maar contacten op te houden met mensen die mij iets brengen in mijn leven. Dus, dus op dat terrein is dat mijn ervaring... Andere risico's. Ja, ik heb ook uh, punten die ik moet overwinnen, in, uh, heb moeten overwinnen in mijn leven. Dat is bijvoorbeeld, ik heb uh, voorheen uh, gekant met, uh, met hoogtevrees. Oh. En uh, ja. Ja, daar kun je een paar aardige risico's bij voorstellen, ja. die ik uiteindelijk heb weten te overwinnen. Ja, want maar, dat is natuurlijk bij hoogtevrees, we hadden het, het had al over, bij risico's gaat het over, natuurlijk over angst overwinnen. Maar, yes. um, want bij hoogtevrees denk je dat ook meteen van ja, uh, als je op een galerij boven aan een flat woont, uh, ja. loopt. Um, ja. Daar is geen risico, toch? Uh, wat voor risico moet je daar nou overwinnen? Wat voor risico moet je daar inderdaad overwinnen? Of nemen? Op, Inderdaad, op de galerijflat, uh, daar voelde ik hem zelf uh, niet dat ik daar uh, last van had. Omdat ik dan de veiligheid van, van de balustrade voelde. Uh, maar ik ben ooit uh, uh, een keer richting de Ardennen geweest... Om daar een, een klimband te, te van gaan afzeilen. Ja. En uh, ja, ik ben, uh, dat ik daarboven zat, ben ik uh, totaal in paniek geraakt eigenlijk. En uh, ja, ik torst gewoon echt niet bene naar beneden aan dat koord. En ik ja. ben op mijn handen en knieën ben ik uh, naar beneden gekropen. Ja. Maar ik heb het uiteindelijk heb die hoogtevrees overwonnen. Maar waar, dus je hebt hoogtevrees en dan ga je afzeilen. Dan ga ik afzeilen, ja, juist om, omdat. Op dat moment besefte ik nog niet hoe bang ik ervoor was. Ja, ja. En daar kwam ik eigenlijk bovenaan. Je, was, gods, je was nog erf. jong en je, je nam uh, uh, een op de voor de risico's. <laughs> jong en naïef zullen we die zeggen. Je werkte <laughs> nog niet zo goed. Juist, ja, duidelijk. Heel goed, want je hebt er wel wat van geleerd. Ik, ik heb er absoluut van wat van geleerd. Uh, het, het punt was dat ik zelf dus inderdaad tegen een grens uh, van mezelf aanliep. En uh, die grens die, die, die wou ik gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan overbruggen, zeg maar. Ja. En daar heb ik stappen op ondernomen. ja. Oké, okay, en uh, ja, dus dat is dan in ieder geval van hoogtevrees. Uh, heb je nog andere dingen geleerd op het gebied van risico's nemen? Uh, ja, je, jezelf openstellen voor mensen. Dus, ja. dus, dus je de kwetsbaar durven op te stellen. Dat is dat, eigenlijk uh, het belangrijkste. Dat is belangrijk. Goed zo. Nou, ik ga even kijken of we nog een luisteraar in kunnen halen. Uh, ja, goede Goeienacht. Maarten Hacht, dit is een nacht, zegt u het maar? Ik heb... ben ik in huis. Ja, ja, zeker. Nou, ik heb uh, twee dingen. Ik uh, ben uh, uh, in de jaren 70 commerciële economie gaan studeren, ja, uh, op de HBO in Den Haag. En toen heb ik als eerste kennis gemaakt met bedrijfsinformatica. Ja. En toen heb ik het risico genomen om als eerste in Nederland een opleiding de informatica te nemen. Mm -hmm. Dus dat is een groot risico geweest. Ja. Ik werk nu met uh, zware drugsverslaafden. Zo. Ja, en dat zijn... Uh, die komen bij mij over de vloer. Mm -hmm. En uh, Nu is mijn pc weg. Mijn laptop. Die is weg? Mijn laptop meer. G ja, en dat zijn... Ja, risico's die je moet nemen in het leven. Oh ja, dat, dat klinkt als een vrij onverstandig risico. Mensen in huis halen waarvan je weet dat ze je spullen gaan jatten. Die dingen kunnen gebeuren. Ja. ja Want maar, je, je, je, uh, doet dat, je doet dat met een, natuurlijk met een drive. Je hebt een ideaal. Je wil die mensen helpen, die drugsverslaafden. Ik help ze van drugs af. Ja. Dat is een heel lang proces. Mm -hmm. Ja. En... Uh, uh, ik zit nu zonder laptop. Uh, ik heb alleen nog een telefoontje. Uh, maar het wordt half leeggehaald. De eten wordt uh, weggenomen. Maar dat maakt niet uit. Ik doe het zelf. Ja, is, is, is, het, is het dat allemaal maar, waar? Er zijn wel risico's. Ja, dat is natuurlijk de vraag of je die risico's. Kennelijk, je doet er vrij laconiek over. Maar Johan, als je dat zo hoort. Ja, de, de, de vraag aan mij is: is dat een, een risico dat je zelf al ingecalculeerd heeft? Dus dat, uh, ja, maar die risico's neem ik. En uh, dan kan ik heel verdrietig zijn en uh, heel moe uh, zijn. Mm -hmm. Maar uh, dat gaat wel om mensen. Juist. Ook al zijn ze verslaafd of al hebben ze iets, mm -hmm. en een beperking en verslaafd. Ja. Maar uh, ik wil toch even zeggen dat het zijn wel mensen. Ja. Mm -hmm. Ja. ja tu tu tuurlijk zijn mensen, maar... maar um, de vraag was, had, heb je van tevoren bedacht... als ik deze mensen in huis hou... Dan, um, dan raak ik alles kwijt? Nee. Nee? Niet. Maar uh, daar leer je mee omgaan. Ja? Ja. Maar het, uh, wat, wat, wat nu als je straks zelf helemaal heel berooid bent? Het volle mensen... Ja. Ze, hebben, ze geven me ook heel veel. Oké. Okay. Ja, dus, in, in die zin... Uh, uh, kom niet aan die mensen bij mij. Dat hmm. ja, klinkt gek, maar... Uh, ik wil dat iedereen hoort dat het gewoon mensen zijn. Nou, en dat, dat en horen dat ze bij deze, via, via Radio 1. En dat zijn ook mensen die daar daarmee bereikt. Dus dat, dat signaal is afgegeven. Maar... Kun je, dat, kun je dit werk niet beter overlaten aan, aan de Jelinek of een dergelijke instelling? Nee. Nee? Want daar heb ik ook ervaring mee. Ik, heb, ik ben voorzitter geweest van de ouders en jongeman. Ja. Mm -hmm. uh, maar het, de enige manier om die mensen van hun verslaving af te helpen... is om uh, dichtbij ze te komen. ja. Ja, je kan niet gaan. Ja. dagen, daar halve maand. Ja, dat helpt niet. Want na een maand dan, uh, vallen ze terug. Hmm. Bij mij kikken ze echt af. Oké. Okay. Ja, je je, je, je alle hebt alle risico's van die. Nou, ja. en dan ja. heb ik dan die risico's neem ik. En hmm. dat, dat heb ik er dan voor over. Hmm. Oké. Okay. Ja. Dan uh, ben ik als vies. Ja, dan dan wat, dan wat ik uit, wat ik wat ik uit jouw verhaal begrijp... is, is, is dus dat uh, het risico van bijvoorbeeld inderdaad een laptop die gestolen wordt... dat het risico dat, uh, ja, dat neem je echt op de koop toe. Uh, want jij ja, handelt vanuit het principe... dat uh, ook mensen die in, met verslavingsproblematiek ja. te maken hebben... dat dat gewoon echt mensen zijn. En die ja, dan kun je naar die en gaan of nou, weet ik veel wat. Maar dat helpt gewoon niks. De feiten. Okay, ja, dat ga je Oké, ja, dat is natuurlijk een, een mening je die, die je zelf inderdaad uh, hebt. Ja. Uh, ik, ik denk dat Jalinek uh, zijn, ja. zijn, zijn, zijn waarden en kwaliteiten heeft. Maar ik denk dat het ook goed is dat er mensen zijn die, inderdaad ondanks alles, blijven inzien dat verslaafde mensen mensen zijn. Ja, hm. Oké. Okay. Ja, nou, dat, dat, dat statement zou ik van gemaakt, Willem. Ik, ik, vind het, ik, ja, ik, ik moet wel zeggen, ik vind het wel mooi dat je eigenlijk min of meer zegt: van ik deel gewoon alles. Mijn hele hebben en houden deel ik met deze medemensen, omdat ik ze daarmee verder help. Nou, weet je wat ik ook wel dat die van coach nog een keer je haar huis hier Je hebt dan een nummer? Ja, okay, ja, dat is prima. Dan is als, cool. je, als je behoefte hebt aan, aan een keer een sessie, dan. Uh, ik geef je nummer ja, en, uh, ja. aan. Is goed? Ik neem je nummer mee en ik uh, neem even contact met je op. Volgens mij is hij we toch we, aan het denken we gezet, uh, Johan. Ja. <laughs> prima, wij hebben contact met elkaar. Okay. <laughs> goed zo, Dank dankjewel Willem uit dan Almere voor dag, je verhaal. Even. Yes. En succes met de drugsverslaafden. Volgens mij is hij toch aan het denken gezet. Dan lijkt dat inderdaad wel op. Ja. en Ik uh, begreep dat je in Almere kwam en ik kwam zelf ook in Almere. Oh, okay. kijk, dus... nou, dat is helemaal. Uh, <laughs> dat, dat, uh, dat is snel, uh, snel geregeld. Goed, um, Willem, Johan, komt naar je toe. Uh, mbr Arcades staat weer klaar. Want we schieten alweer uh, hardop in deze nacht. Kwart voor uh, vijf alweer. En uh, nou, Lot, wat heb je nog voor ons? Jullie laatste nummer alweer? Onze hit. Jullie hit? Ja, ja. want die heb je voor het laatst bewaard. Zeker. Into the Great Wide Open, heet ja, mm -hmm. Die komt op jullie EP. Ja. Daar, dat moet hem helemaal gaan worden. Daarmee gaan jullie doorbreken deze zomer. Uh, dat is het plan. <laughs> is, is die nog geïnspireerd op dat, uh, dat festival daar op Freeland? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Ben je er wel eens geweest? Ja, ja. Heel ik was er gespeeld? Nee, dat nog niet. Ik doe veel vrijwilligerswerk daar vaak. Oké, okay, maar het, is, uh, het kan haast geen toeval zijn dan toch? Nou ja, die zin zat gewoon net in mijn hoofd toen ik het liedje schreef. Van Into the Great White open. Dus daar, ja. Yeah. Daar ja. ontstond gewoon een liedje Misschien uit. Misschien dat het een soort van subliminaal wel uh, daardoor beïnvloed is, maar uh, dat weet ik niet. Ergens wel geïnspireerd door uh, <laughs> Vast de, de zoute rieven. zeelucht en de, ja, ja, de harde wind altijd daar. Ja. Op storte melk. Ja, zeg oh. dat. Ah, ik kom er graag. <laughs> Prachtig daar. Goed, um, jullie gaan hem spelen. Uh, Into the Great Wide Open. Mm -hmm. Hier is Amber Arc Arcades. Ja. Ja, daar gaat hij weer. Even, even <tieden> applaudisseren. <tieden> ja, het, is, het, is, het is heel cheesy, allemaal heel slecht allemaal, maar goed. Het, ik, ik vind wel, het is wel echt het mooiste, inderdaad. We hebben het mooiste voor het laatst bewaard. Into the Great Wide Open, uh, Amber Arcade was dat. Um, ja, jullie staan een beetje aan het begin van een, uh, wat een uh, mooie muzikale rit moet gaan worden. ja. Yeah. Um, er staan al wel een paar optredens geboekt. Maar sta je ook al op een festival deze zomer? Of moeten ze die daar uh, nog ontdekken? De festival is nog niet echt. Maar ik weet nog, ik weet nog niet zeker of ik uh, deze zomer in het land ben. Dus oh, ik wacht okay. even met boeken. Oh ja. En, ja, en je hebt nog studie en zo. Dus het is, yeah. je doet het allemaal rustig aan. Uh, nou ja, ja en nee. Ah. Want uh, de, jullie EP komt dan binnenkort uit, hè? Met dit liedje erop. Welk, staat er nog een liedje op die we vannacht hebben gehoord? Allemaal, EP? behalve oh. Benjamin, behalve oh, okay. het tweede liedje. Ja, maar die komt dan natuurlijk weer op die plaat ja. uh, met uh, Knalland, het project. Dus alle muziek die u vannacht heeft gehoord van Amber Arcades... Uh, kunt u straks horen op de EP die gaat heten Into the Great Wide Open? Uh, nee, ja, hij heet gewoon Amber Arcades. Oh, gewoon Amber Ge Arcades. Ge Oké, okay, prima. Via jullie website? Ja, en onze Bandcamp kan je hem downloaden gratis. Oké, okay. en je kan waarschijnlijk dan ook wel weer gift geven als je het wil. Uh, nog niet. Oh, nu ja, is het onmogelijk nou. om te betalen, maar dat ga ik wel aanpassen. Geweldig, dus je uh, kunt gewoon gratis mbarcades.bandcamp.com. mbarcades.bandcamp.com, ja. Kun je gewoon gratis de EP downloaden. Nou, hoe, hoe, uh, hoe tof is dat? Dan hoor je bij de eerste fans en dan uh, mag je het woord verspreiden en zo. Ja, yeah, spread the Zodat uh, de Dreamfolk zijn weg vindt in ons landje. Dankjewel voor jullie mooie muziek. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Dat, uh, dat hebben we graag in dit is de nacht: live muziek, sfeervol. Nou ja, en dan. Uh, jullie wat en wij wat. Neem je risico's mee? Nou, vatten maar Ja, het is, het is wel hard werk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Met zo'n plaat kun je even alles loslaten. En, uh, mm -hmm. Nu is uh, het is allemaal in. Maar het risico nemen we graag, want daar winnen we allemaal bij. Goed, tot de volgende keer zou ik zeggen. Zeker. En zet hem op. Gaan wij verder nog in uh, dit nacht over risico's praten? We hebben nog een, uh, vijf minuutjes op de klok. Barbara hangt nog. Barbara Braams, PhD-student. Nog, toch Barbara? Ja. Ja, ja. En bezig met promoveren dan, heet het dan in Groen ja. Nederlands. Over uh, het, het brein bij jongeren en uh, hoe die risico nemen, risicovol gedrag hebben enzovoorts. Ja. Is, is het nou zo dat als je ouder wordt dat het risicovolle gedrag weer afneemt? Met ja. andere woorden, komt het wel goed met de jeugd? Ja, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, impulsiviteit en uh, het zoeken van sensaties, dan zie je dat uh, impulsiviteit uh, heel hoog is bij kinderen en uh, ja, geleidelijk afneemt. En sensatiezoek heeft echt uh, een piek in de adolescentie. Dus uh, ja, adolescenten ne nemen echt meer risico's en op een gegeven moment uh, neemt het weer af. Ja, oké. Okay. Je, je bent zelf ook nog relatief jong, zou ik zeggen. Heb je zelf ook ervaring met risico's nemen? Ja, ik dacht wel dat je dat zou gaan vragen. <lacht> <lacht> <lacht> um, nou, ik weet niet of het echt een risico nemen is. Ik ervaar dat zelf niet zo, maar ik vind het wel heel leuk om, uh, om nieuwe dingen te doen. Ja. Uh, of om uh, dingen te doen, uh, nou ja, spannende dingen te doen. In de zin van bijvoorbeeld een jaar naar het buitenland gaan. Met gewoon een stage of uh, een nieuwe sport beginnen. Zulke soort dingen vind ik wel heel leuk. Maar ik weet niet of je dat echt risicogedrag kunt noemen. Nou, als je jong bent, dan laat je nog niet veel lossen voor. Hè? Dat is het. Ja. Ik deed het ook vrij makkelijk toen ik student was. Terwijl nu met een gezin en kinderen... dan is de stap om naar het buitenland te gaan toch een hele grote. Ja. ja. Als je een Inderdaad, vaste baan, een huis, al dat soort dingen. Ja, Wat doe je ermee? Ja. Ja. Nou ja, goed. Maar ik, uh, het, het, een beetje risico is het toch wel? Vind je niet, Johan? Ik uh, denk zeker dat, uh, dat je in die situaties risico's neemt. Hè? Want, want veel mensen die horen het woord risico... dan denk je altijd meteen aan de grote dingen. Maar het kunnen af en toe al hele kleine dingen... die je even loslaat om, uh, om een risico te nemen. En je zult ze de kost moeten ja. geven die het niet durven. Die het inderdaad niet durven. Ja. Hulde. Dus, Barbara, ook voor jou hulde dat je durft. wat leveren die risico's jou op? Bijvoorbeeld van zo'n buitenlandse reis. Ja, een nieuwe ervaring. En uh, ja, een nieuw inzicht. En uit je eigen, eigen omgeving. Uh, uit je eigen omgeving zijn. En uh, ervaren wat dat met je doet. Ik vond dat een heel waardevolle ervaring. Ja. En heb je ook wel eens risico's genomen waarvan je nu achteraf zegt dat was onverantwoord? Bijvoorbeeld alleen backpacken, ik noem maar wat. Voor, ja, dat voor... heb ik wel gedaan. Maar ik ja? vond het niet echt onverantwoord. Voor, voor dames <laughs> schijnt dat niet echt aan te raden te zijn, toch? Ja, maar het ligt ook wel weer heel erg aan waar je heen gaat. Ik wilde toen eigenlijk naar India. En uh, dat is me wel afgeraden om dat inderdaad als, uh, als meisje alleen te doen. Ja. Uh, maar toen ben ik naar, naar Zuidoost-Azië gegaan en dat was verder helemaal prima. En uh, ja, als je thuis hoort dat iemand alleen gaat backpacken, dan lijkt het misschien uh, een beetje onverantwoord. Ja. Maar als je daar bent, is het helemaal prima. Oké, okay, maar dus inderdaad wel dat, dat, dat risico afgewogen. Want India, je zegt het uh, terecht. Het was natuurlijk een maand geleden ook fors in het nieuws... met allerlei verkrachtingszaken. Dus dat is niet voor niks, die waarschuwing. Nee, dat ja. uh, lijkt me. Klinkt als een goede risicoafweging, Johan. Dat klinkt inderdaad als een goede risicoafweging. En uh, ze heeft zich uh, ja, dus goed voorbereid... door inderdaad een, een keuze te kunnen maken waar ze naartoe ging. En dan een verantwoord een risico te nemen. Ja, ja, en dat, uh, dat heeft je allerlei mooie ontmoetingen opgeleverd, neem ik aan, Barbara. Ja, zeker. Ja, ja heel een hele mooie reis gehad. Ja, nieuwe ervaringen opgedaan enzovoorts. Maar ja, als je de keuze had gehad, had je dan toch niet liever met z'n tweeën gebackpackt? Of is dat lastig? Um, nee, ja, ik vond juist wel heel leuk om alleen te zijn. Uh, omdat je dan veel meer open staat voor die nieuwe ontmoetingen. Ja. En uh, je wordt echt gedwongen om uit je eigen comfortzone te gaan. En, uh, en juist die mensen aan te spreken, uh, ja, wat ook wel spannend is. Uh, ja, wat ja. zijn het voor mensen? Wat voor ontmoeting wordt het? Uh, maar, ja, maar als je alleen bent, dan, dan doe je dat meer dan als je met je tweeën bent. En dat vond ik ook wel heel erg leuk. Nou, spreek het over risico's. En dan zeg jij dat je niet echt de risico's hebt genomen. Ik vind ja, dat best ja, risico's ja. hoor. Ja, ja, ja. Ook, ja, vind ik wel. Hartstikke goed. Nou, bedankt voor je verhaal. Of je ja, onderzoek ja. en voor, of je eigen ervaringen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Yes. En uh, jij gaat denk ik nog even slapen, denk ik, hè? Of blijf je even luisteren nog? Nou, ik blijf nog wel even luisteren. Maar... Het is al bijna, bijna dag alweer, hè? De zon komt zo ja. weer op. Ja. ja, nou, gezellig. Barbara, bedankt en tot de volgende keer wellicht. Doei. Barbara Braams was dat PhD-student, promoverend enzovoort... op uh, de jongere breinen en risicovol gedrag enzovoort. Jij ja, ook bedankt, Johan Terborg. Uh, jij, uh, jij hebt een boek geschreven. Dat mag uh, ook nog even genoemd. Ja, ik heb een uh, e-boek e geschreven. Die uh, kunnen de mensen uh, gratis downloaden via internet. Ook al gratis. Ook al gratis. Jo terborg. Op terborg.com. Terborg met GH. Juist. Bedankt voor je komst, voor je adviezen en voor je verhalen. En zometeen na de klok van vijf uur gaan we door met Dit is de Nacht.